Een aantal reisorganisaties vliegt dit week einde met lege vliegtuigen naar Egypte om daar Nederlandse passagiers op te halen. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dat advies worden niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden. Sportautofabrikant Spijker verdwijnt op 13 september aan het einde van de handelsdag van de beurs in Amsterdam. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De Amsterdamse beurs had het aandeel Spijker al anderhalf jaar geleden op het zogenoemde strafbankje gezet. Daarmee waarschuwt de beursbeleggers dat er iets mis is met een bedrijf. In het geval van Spijker was dat vanwege het faillissement van Saap, waar Spijker eigenaar van was. Spijker moest uiterlijk in september aantonen dat het bedrijf weer gezond was. Het geeft nu zelf aan dat dat niet lukt.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 De zilveren ketting is in 1938 gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Calder. Hij was beeldhouwer, maar maakte ook ongeveer 1800 sieraden. De meeste daarvan deed hij cadeau aan familie en vrienden. Bij een bezoek aan een Alexander Calder expositie realiseerde de vrouw zich... dat haar ketting misschien ook van de hand van de kunstenaar is. Het weer... Buien. Aan het einde van de nacht wordt het droog. Het wordt vannacht 14 graden. Morgen overdag schijnt de zon geregeld en het blijft bijna overal droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is een doelpunt! NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen, met Ronald Boat. Goedenavond, opnieuw een mooie dag in Moskou bij de wereldkampioenschappen atletiek, waar de geboren is Ignatius Kaiza voor ons land een zilveren medaille won bij het verspringen. I cannot say how my body is feeling now. I'm so happy. I think I'm the happiest guy on earth at this moment because my first championship was a Dutch man and I'm going home with a silver medal. En sprinter Jorandi Martina plaatste zich voor de finale van de 200 meter. Straks beschouwen we na met verslaggever Andy Houtkamp. Zondag wordt de enige echte klassieker ajax feyenoord gespeeld. Voor de Rotterdammers komt dit duel veel te vroeg... want de competitiestart met twee nederlagen was dramatisch. De druk bij Feyenoord is dus groot... maar trainer Ronald Koeman ziet daar ook het positieve van. Dat betekent dat je meetelt, dat je niet aan de verwachtingen voldoet. De verwachtingen zijn hoger dan de eerste twee wedstrijden hebben we laten zien. Dus Ik heb ook gelijk gezegd, dan is de uitdaging zeker in een wedstrijd tegen Ajax. En de trainer van Ajax, Frank de Boer... weet hoe belangrijk winnen van deze klassieker is voor beide teams natuurlijk, want voor uh, Feyenoord geldt het natuurlijk helemaal uh, als je nog geen punten hebt. Maar voor ons geldt het natuurlijk ook. Uh, je wilt bijblijven bij de, de compositie en nou, dan mag je geen punten verliezen. Verder kijken we vooruit naar de voetbalcompetities in Engeland en Spanje, die dit weekend van start gaan en maakt hockeyster Willemijn Bos. Na een jaar blessure leed haar rentree in Oranje bij het Europees Kampioenschap. Tot 11 uur is dit langs de Lijn. Een mooie dag op de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou. Verspringer Ignatius Kajsa verbrak het Nederlands record van Emiel Melluit uit 1988 en pakte zilver. En die Houtkamp, een bijzonder verhaal. Net genaturaliseerd tot de Nederlander, die Kajsa. En meteen zilver. Is dat ook het verhaal van de dag? Uh, ja, natuurlijk. En het is een, een prachtig verhaal. Bijna een droomverhaal. Uh, acht jaar geleden won hij al een keer zilver bij de wereldkampioenschappen hoor. Hij is zelfs al wereldkampioen indoor geweest. Uh, maar ja, het, het, het verhaal is, hij is al een aantal jaren in Nederland. Hij uh, zit in Rotterdam bij PAK. En uh, hij was zo trots toen hij van de week bij de kwalificatie met dat oranje shirt uh, het stadion binnenkwam. Dat zei hij later ook. Uh, zijn uh, tegenstanders ze zeiden van, goh, wat zie jij er raar uit met dat oranje shirt En hij was heel trots van, ja, ik ben nu Nederlander. Ik ben een echte Nederlander en ik wil zo graag, zo verschrikkelijk graag voor Nederland een uh, medaille halen. En dan doet hij het. En dan te bedenken dat hij bij de kwalificatie echt, zoals hij ook zelf zei, want hij wist wat dat betekende, met de hakken over de sloot en met dichtgeknepen billen, uh, als twaalfde naar de finale ging, maar toen zei hij al, en dat is wel grappig, de wereldkampioenen bij de dames... die ging ook als twaalfde het finale in en die werd wereldkampioen. En toen zei hij, nou, misschien net geen wereldkampioen, maar ik ga hoog komen, let me op. En uh, hij zou ook, en dat is ook gebleken, zo ontzettend trots zijn... als hij voor Nederland de medaille ging pakken. Maar ja, je hoorde hem net al uh, uitgelaten. Ja, en voor de Nederlandse ploeg Zilver, had iemand dat verwacht? Nee, als ik heel eerlijk ben dan uh, was één medaille uh, tijdens dit WK, wat uh, gewoon heel sterk bezet is in dit na-Olympisch jaar. Eén uh, medaille zou al heel mooi zijn geweest en nu al twee medailles en dan ook nog een zilveren. En we hebben nog wat uh, troeven in handen. Hè? Uh, Sereni Martina die de finale 200 meter nog gaat lopen en we hebben ploegen. En uh, ja, je weet nooit uh, hoe leuk het allemaal nog kan gaan worden. Ja. Uh, laten we even luisteren naar Gaiza zelf. Jeroen Stekelburg praat met hem. Wat een surprise! Ja, yeah, wat een surprise. Wat kan ik zeggen? Ik zei to myself, dat ik to surprise myself, En I did ik myself. I Hij had van tevoren gezegd dat hij zichzelf zou gaan verrassen. En dat heeft hij gedaan. Ik denk dat er één man who believed dat je dit kunt doen. En dat is me. Dat is me. En ik do dat ik het kan doen. Dus ik moet in myself, En ik did het Vooraf is er volgens mij maar eentje die recht in geloofde, en dat is Geisha zelf, en dan is dit dus mogelijk. Tell me about the competition, a very strong beginning. Is that the secret that after that uh, you were very confident? Yeah, I always love to be a first jumper. And then when I saw the starting list, I was like, okay, I've got what I want. Because ik I'm a first jumper, I always want to put cold ice on them. And I did it by jumping 809, and then that calms me down. En dan ik kept op jumping 815, which is very consistent and better every jump, eh? Every jump I was improving every jump, so always consistent. So I knew a little bit of push, I can jump uh, 820, 825. And then I pushed myself a little bit and I jump 829. After the 829 jump, my fifth attempt was very huge, but it was foul, so it doesn't count anyway. Um, hij was heel blij dat hij als eerste mocht springen, want dat vindt hij heel fijn. Toen sprong je gelijk 809 en dan ja, kan je daarna wat meer risico's gaan nemen. En het ging elke sprong ging het een beetje verder tot tot de grote uithaal 829. After the 829, a lot of competitors came really close. How nerve-wracking was that for you? Well, I was so relaxed because uh, I knew I was consistent. So, if even if they jumped further, if they if they were closing enough, I was able to push myself a little bit. That's what I did on my FIFA 10. But it was foul, I think. I can estimate it around 840, 845. But it was foul, so it doesn't count. So, I did, I wasn't nervous as the qualification. Hij was niet zo gespannen als bij de kwalificatie, zelfs niet toen de andere springers bij zijn afstand in de buurt kwamen. Dan had je een medal. De flag kwam. Tell me about that moment. Hoe was dat? Je eerste grote competition voor de Netherlands en je krijgt een zilver medal. Ik ben zo blij. Ik kan niet zeggen hoe... Ik kan niet zeggen hoe... My body is feeling now. I'm so happy. I think I'm the happiest guy on earth at this moment because my first championship as a Dutch man and I'm going home with a silver medal. So you can imagine, I'm so happy about it. And I thank the athletics association of Netherlands that they put a lot of trust in me and they gave me the opportunity to represent them. And I'm coming home with a national record and a silver medal. So I'm so grateful. Hij ja, bedankt alles en iedereen de Nederlandse bond en um, is heel erg blij uiteraard dat dit in zijn eerste wedstrijd voor Nederland gelukt is. Um, You You've been through a lot. Injuries, 2005, you were second of the world, 2006, indoor in Moscow, you were world champion. Did you think you could ever be back at this level? Well, I, honestly, yeah, honestly. I always think I could, well, beginning of my career, after the injury, I thought I will be able to come back but then wouldn't be able to win a medal. But then, as time goes on, when I kept on training and I feel good in my body, then I was like, okay, you can still do it. You still have it in you. And then my coaches believe in me. so And I also believe in myself that I can do it. But how hard have these years been, the injury years? This year, it has been... Uh, the injury years? The, the injury years have been uh, ups and downs. Very bad, sometimes. Not sometimes, I mean most often. Because uh, sometimes you go to training and then you feel pain here and there. You don't want to train, you feel down. You don't want to do anything. But then, uh, thanks to my coach, they always motivate me. And then thanks to my agents, they also keep on pushing me, it, getting me some competition that to Motivates me. I'm so happy about it. The years that he was zijn heel very geweest, But he believed in himself and his coach also believed in me. It's all forgotten now. And right? now with a silver medal at this World Championship, no looking back, looking forward. Yeah, I'm looking forward. Now, the first medal has been cleared. I have a... Uh, Silver medal for the Netherlands. Now I'm going for the European title. European medal, I mean. And then my last goal was to get an Olympic medal, because that is what is I'm missing in my in my medal closet. So I'm looking forward to go to Rio 2016 and do my best to get a medal there too. The next year the European champion will be in Zurich and then a the medal in Rio. That's, that's later, first the party. <laughs> First the party and then uh, we think about the Rio. Rio is uh, three years away from now, but now my focus now is other uh, European Championship next season. So I'm looking forward to that. En dat was dus uh, Gaïsa, de man die uh, zilver won voor Nederland. Was het spannend, Andy? Uh, niet echt, want de winnaar die was echt fantastisch. Menkov, een Rus, 8 meter 56. En het was al weer een paar jaar geleden. Uh, dat er iemand bij het verspringen over 8,50 m ging. Ja, 8,56 m en dan Gaisje 8,29 m. Uh, dat verschil is groot, maar... om die tweede, derde, vierde, vijfde plaats dat was het heel spannend. Uh, we hoorden het net al. Uh, elke sprong uh, begon rond de uh, 8,12, 8,14, 8,15... toen 8,19 en uh, 8,24 en daaromheen dan was het heel erg spannend. En die 8,29 bleef dus uh, gelukkig voor Gaisje tot het einde staan... En mooi hè, zo, uh, zo trots als die man is op dat uh, shirt, ja. op dat oranje shirt. Echt genieten, mooi mannetje. Ja. Ja. Aan de telefoon nu Emiel Mellard, dat was de houder van het record uit 1988, 25 jaar. Uh, u hebt hem op Twitter, zijn meteen gefeliciteerd. Vindt u het jammer dat u het record kwijt bent, meneer Mellard? Nou, nou, als je het me eerlijk had gevraagd, 25 jaar, 25 jaar geleden had ik het absoluut niet leuk gevonden. Maar nu is het ja, gewoon echt fantastisch. Weet je, wel, Goed voor het Nederlands atletiek, goed voor het verspringen. Geen beter moment dan dit moment op een Amerika. Ja, uh, op Twitter hebt u de tekst bij uw account meteen aangepast. Daar stond Nederlands record verspringen. En daar staat nu geweest bij. Uh, waarom hebt u dat woordje toegevoegd? Nou, zo is het toch ook, of niet? Ja, zo is het wel. Ik vind het wel heel mooi, hoor. En de laatste 25 jaar? Hebt u al het verspringen gevolgd en gedacht van... wanneer raak ik dat nou eens een keer kwijt, dat record? Nee, niet heel bewust mee bezig geweest. Wel, ik ben, ben sinds vorig jaar augustus wel wat nauwer bij betrokken. Ik, ik, ik begeleid inmiddels een, een andere verspringer in Nederland... maar er is Kranendonk. Dus ik, ja, ik volg nu alles nauw en, nou en uh, ja, ben dus benieuwd wat er allemaal gebeurt. En deze wedstrijd vandaag gevolgd? Ja, van, van, van, vanaf de eerste minuut. En wat vond u? Ja, prachtig. Ja weet je, als je als je liefhebber bent en uh, je ziet mensen 8,5 meter springen, 38 springen. Ik zou zeggen, zet het een keer uit in de, in, in de, in de huiskamer, dan, dan begrijp je wat ik bedoel, denk ik. Ja, ja mijn huiskamer haalt het niet, denk ik. Nee. <laughs> uh, Guysa uh, kwam al heel lang uit voor zijn vaderland uh, Ghana. Uh, is ja. pas uh, in juli genaturaliseerd tot Nederlander. Uh, ja. zonder, zonder die naturalisatie had uw record waarschijnlijk nog veel langer stand kunnen houden. Of was die jongen met wie u nu aan het trainen bent uh, er al aan toe? Nee, nee, nee. Marius is daar zeker nog niet aan toe. Hij is 7'71 gesprongen. En uh, nou ja, goed. De, de, Keisha is gewoon een ongelooflijk talent. Dat heeft hij al bewezen natuurlijk. Hij heeft al 8'43 8'45 gesprongen. Hij kan gewoon echt heel goed springen. En uh, nou, dat is echt wel even van de andere categorie. Emil Mellert, uh, geweest, Nederlands recordhouder verspringen. Hartelijk dank. Geen dank, graag gedaan. Prettige avond. Ja, dank u. Uh, gaan we verder met Andy Houtkamp. Andy, Churendi Martina, die kwam in actie. Uh, licht geblesseerd, half finales op de 200 meter. Hij heeft het wel gehaald. Ja, gelukkig wel. Het was uh, als derde. Uh, goed gelopen, relaxed gelopen. Meteen na afloop van uh, zijn race uh, zat hij op de grond. Voelde aan zijn uh, lies, daar heeft hij last van. Uh, is na afloop van de race meteen in een ijsbad gegaan... om die, die spieren goed, uh, ja, goed te laten uh, herstellen. En morgen heeft hij de hele dag de tijd om uh, zich klaar te maken voor de 200 meter. Maar ik denk, je moet echt om, om een medaille te halen... moet je 100% ja. zijn, absoluut top. En, uh, we... dat is je net niet. Nee, laten we even naar hem zelf luisteren, want Jeroen Stekelenburg praat met hem. Gefeliciteerd. Was dat op karakter?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 Ja, ik heb waarder gegaan dus. Het is ietsjes meer pijn, maar... Ja, ging goed. Ik ben blij met hem. Hoe blij was je met baan 5, Dat je een iets ruimere bocht kon lopen? Oh ja, ik was heel blij. En maar ja, ik hoop nu dat ik ook een goede baan krijg. 8, 7, Dat is beter voor mij. Ik hoop geen 1 of twee. Dus we gaan duimen. Is hoe wijder, hoe beter in jouw... Uh... Ja, zeker. Want ja, bij die 100 meter bijvoorbeeld is het recht stuk. En... Ja, alleen die eerste stappen zijn een beetje moeilijk. Maar hier heb ik die hele bocht. Hè? Ik heb die blessure in die bocht gekregen. Dus ja, die hele bocht is een beetje moeilijk. Maak eens een inschatting. Je hebt nu 24 uur om voor de finale. Kun je dan helemaal herstellen? Ja, helemaal herstellen. Ik, ja, ik denk met die 70% dat ik ben. Ja, ik kan 100% met dat doen. <laughs> ja, en nu? 2013 zei vanmorgen ook al tegen je hebt 20-0 gelopen dit jaar. Kan dat met deze fysieke conditie? Ja, daarom ben ik hier dus. Ja, zoals ik even gezegd, ik heb gestart dus. Ik moet het finishen dus, ik ga ervoor. nu verzorgen en, en rusten naar morgen toe? Eh, um, Mark gaat zijn best doen voor mij. Mark de fysiotherapeut? Ja, de fysiotherapeut. Maar ja, hij gaat zijn best doen. En dan ga ik naar uh, een ijsbad, machientje, lekker slapen. Wel knap van je. Succes morgen. Bedankt. Tjoren Martina. Uh, ja, en die. Uh, dus, dus gewoon gokken op de goede baan. En alles wat hij haalt is meegenomen. Ja, er komt, zit erin. hij loopt of in baan 1 of in baan 8. Want hij was uh, een van de tijdsnelsten uh, die doorging. Nou, laten we hopen op baan 8. Want dan heeft hij uh, een wat ruimere bocht. Ja, dit is echt uh, puur op karakter hoor. Want je kunt dan nou niet zeggen dat hij uh, echt uh, relaxed loopt. Uh, als je zo'n blessure hebt. Ja, het is afwachten. Uh, oh, het is nog maar één race en dan mag hij een jaar uh, minimaal uh, herstellen. Dus laten we maar echt uh, alles uit de kast halen. Ja, de vrouwen hebben de finale al gelopen op de 200 meter. Hoe is die afgelopen? Ja, mooie finale. Gewonnen door Sherian en Fraser Price. Dat is, uh, de, de Holland had de 100 meter ook al gewonnen. De Jamaikaanse. Uh, ja, weer afgemeten. Top. Top atleten hoor. En dan is het wel leuk. Dan hoor je de Jamaicaanse muziekjes weer door het stadion. En is net alsof Oesem uh, Bolt heeft gelopen... waar morgen natuurlijk ook uh, alle ogen naar uitgaan in die race met uh, Ja, En dan de vijf kilometer. Was die net zo spannend als eerdere tien? Ja, dat was een uh, mooie vijf kilometer. En ik uh, vind het wel grappig. Uh, Mo Ferra, uh, vijf en tien kilometer nu de dubbel gehaald. Net als op de Olympische Spelen. Er was er maar eentje die dat eerder heeft gedaan op de vijf en tien kilometer. Dat was uh, Bekele. Die hier niet aanwezig was in 2009. En er werd wel wat gesproken, ook op sociale media, over uh, Gaisha Van ja, uh, dat is eigenlijk geen Nederlander, dit en dat. Nou, Moferra, de, de Engelsman, geboren in Somalië, die draagt het daar werkelijk op handen. Die kan alles doen en laten wat hij wil. En dat is een uh, ex-Somaliër. Nou, die heeft het even fantastisch gedaan. Nu weer de dubbel op de 15 kilometer. En dat uh, was een mooie overwinning. Ja, morgen dus de finale op de 200 meter. Wat is er morgen nog meer? Uh, we hebben bijvoorbeeld Suzanne Kuiken. Hè? Die uh, vergeten we eigenlijk allemaal een beetje. Vijf kilometer. Uh, Nederlandse in de finale. Het zou heel mooi zijn als ze bij de beste acht uh, komt. Uh, die gaan we zien. En we gaan uh, nog veel meer hele mooie finales zien. Want het is uh, een mooi WK op, uh, hier in Moskou. Oké, okay, en niet tot morgen. Nederlands basketbalteam heeft een ontzettend hectische week achter de rug. Het team was goed op weg naar kwalificatie voor het EK... totdat er een dramatisch bericht kwam. Twee overwinningen waren door de FIBA, de internationale federatie... reglementair omgezet in nederlagen. Nederland zou namelijk twee genaturaliseerde Nederlanders hebben opgesteld. En dat is er één te veel. Nederland betwist dat overigens, want Sean Cunningham is een geboren Nederlander. Vanavond moest Oranje weer tegen Portugal spelen in de ek kwalificatie en Leon Kester was erbij. Basketbal in Nederland. Het is eigenlijk altijd wat. Nu gaat het Nederlands team goed. Ze winnen ook nu van Portugal 71-53. Maar de internationale basketbalbond heeft bepaald dat twee spelers niet tegelijk hadden mogen spelen. En dus zijn twee overwinningen nederlagen geworden. Toon van Helfteren, een hele korte reactie. Je wint van Portugal. Wat gaat er nu door je hoofd? Uh, morgen op vakantie. Heldere taal van Toon van Helfteren. Het geeft ook alles aan, weinig vertrouwen in een beroep. De hoofdrolspeler in de hele soap, Sean Cunningham. First question, how Dutch are you? <laughs> I am very Dutch, as in I was born Dutch. <laughs> What can you say in Dutch? Hoe gaat het? Can you say, dit zaakje stinkt? This like just stink. Yeah. Yeah. This case, this affair smells like shit. <laughs> hey, I try. I try not to say the bad words. I know. I know a lot of bad words, but you know, it's, it's, you know, I've been working on my Dutch. It's it's a slow process because you know, even with my mom. Well, like, what What do you think of this whole affair? Well, this the situation is something that you know we just missed it. You know, there's nothing I can really do about it. There's no there's no magic wand I can come up with and fix everything right now. You know. So all I can really do is is look forward and say, you know, next year we'll get the paperwork right and make sure that everybody knows exactly what's right. You know, I I feel really, of course, I feel really bad. You know, our team feels, you know, a little frustrated because we feel like we gave a, a great effort and we, you know, we won the games. You know, last year was last year with the national team was a little difficult, and this year I think we made a step forward. So even vertalen Sean Cunningham. Uh, hij baalt van de situatie en hij had het natuurlijk graag anders gezien, maar het is zoals het is. Heel reëel, zo, zo onderschrijft hij het. Uh, hoe hebben je teamgenoten gereageerd? Hoe did je team react? Um, obviously everybody was disappointed. You know, we, we put a lot of work in. We came in per, you know, our team came in early and put, a lot of, and put a lot of work in, you know, running, shooting, practicing hard, you know. Het hurts. een beetje om te weten dat het paperwork ons geeft. teams in our pool het you know? Het papierwerk heeft ons verslagen. Geen tegenstander, geen Portugal, geen Estland. De regeltjes. Yeah. Sean, thank you. Absoluut. Hey. Na Toon van Helfteren en Sean Cunningham naar de aanvoerder, 29 jaar, Kees Akenboom. Hoe machteloos voel jij je nu? Uh, nou eigenlijk de laatste paar dagen al vrij machteloos. Uh, je bent te spelen. Je wil het veld op en laten zien wat je kan. En, uh, nou, we hebben drie van de vier wedstrijden gewonnen. En, uh, het is heel pijnlijk dat door de papieren romslompen uh, het niet gelukt is om uh, die stap verder te maken. Want het is de laatste jaren, hebben we daar hard voor gewerkt. Het is dus steeds niet gelukt. Hoe hard heb jij gevloekt? Ja, hard. Het was gewoon, uh, we, het, we hoorden het natuurlijk al voor de wedstrijd in Estland. Dat er iets speelde. Nou, daar, wier, daar wierp al een schaduw over de campagne. En, uh, toen wa waren we aan het afwachten van wat gaat er gebeuren. Dat heeft vier of vijf dagen gedu geduurd. En toen twee dagen geleden na de training avonds, hoorden we van ja, het is officieel twee wedstrijden verloren, 20-0. En uh, dat is heel pijnlijk. Ja, dat... Afgelopen zeven weken weggegooid uh, eigenlijk. Zo simpel is het eigenlijk hè? Ja, ja niet helemaal natuurlijk, maar er komt het wel op nee, neer. Nee, dat klopt. Er zijn ook positieve dingen natuurlijk. Uh, dus, het is een nieuwe start. Er zijn jonge jongens bijgekomen die uh, hebben laten zien dat ze kunnen spelen. Uh, maar, maar de aanvoerder die baalt als een stekker. Ja, tuurlijk. En, uh, maar iedereen baalt, het hele team baalt. We zijn gewoon met z'n allen bezig om een, een doel te verwezenlijken. En, uh, we waren heel dichtbij deze keer. En, uh, qua, <laughs> qua papieren, dat is leuk om te zeggen nu. Uh, we hebben drie van de vier wedstrijden gewonnen, dus eigenlijk waren wij de rechtmatige winnaar. Alleen op papier niet. En, uh, ja, ik hoop dat dat uh, wordt geregeld voor volgend seizoen. Past er één woord, woord bij deze situatie? Ja, maar die ga ik op de radio niet zeggen. En van baas gaan we naar voetbal, want de eerste klassieker, Ajax Feyenoord, valt al erg vroeg in het seizoen. Zeker aan de Rotterdamse zijde zullen ze daar niet gelukkig mee zijn, want Feyenoord verloor de eerste twee wedstrijden en staat meteen al onder druk. Dat klonk vanmiddag ook wel een beetje door in de persconferentie van Ronald Koeman. Hancock was erbij en sprak met Koeman. Ja, Ronald, was al Jammer vandaag op het trainingsveld? Nee, nee. Dus dat betekent definitief dat hij niet kan spelen? Klopt. Dat betekent dus ook dat je een probleem op rechtsbek hebt? Nee, we hebben geen probleem. Hoe ga je dat oplossen? spelen met 11, niet met 10. Hoe, dus. hoe, hoe ga je het oplossen? Nou, dat uh, zie je zondag. Met wat gevoel, gevoel gaan jullie verder naar Amsterdam? Na de, na deze stad? Zoals we iedere wedstrijd uh, ingaan. En natuurlijk is er, uh, is er wat meer druk op. En dat, dat is logisch. Dat uh, waren we hier niet gewend de afgelopen twee jaar. Nou, dat, dat geeft alleen maar aan, uh, ik zie het meer positief als negatief, dat het betekent dat je meetelt dat je niet aan de verwachtingen voldoet. De verwachtingen zijn hoger dan we in de eerste twee wedstrijden hebben laten zien. Dus ik heb ook gelijk gezegd, dan is de uitdaging zeker in een wedstrijd tegen Ajax is groter, want je doet het gauw goed. Ja, en hoe ga je er dan mee om? Hè? Je zegt die druk, die is groter. Hoe nou ja, dat, dat is nieuw. Dat is nieuw voor uh, niet voor mij, want ik loop al wat langer mee. Maar voor onze groep is dat uh, voor de meesten is dat een nieuwe situatie. Wat? Uh, Waarin we altijd de wind mee hadden, waarin we altijd uh, positief benaderd zijn uh, vanwege de ontwikkeling die in ieder in het en als team meemaakte, nou, is er nu kritiek. Ja, daar hebben sommigen best wel problemen mee. Ja, en dat kan je omdraaien door, ja, door winnen. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Dat, uh, je, kunt, je kunt een hoop doen. Je kunt uh, nog meer dan, dan, dan de laatste week is gebeur, gebeurd uh, bij elkaar te blijven en. en Terug naar de basis te gaan. Uh, hoe zijn we hier gekomen? Uh, wat hebben we daarvoor gedaan? Ja, dan heb je de meeste kans dat dat terugkomt. En, uh, of dat aan zondag terugkomt. Oké, okay, dat ligt ook aan een tegenstander. Want uh, we spelen tegen Ajax. Uh, Armin Teros is bijgekomen. Waarom wilde hij die graag hebben? Omdat het een speler is die op meerdere posities in de aanval kan spelen. En, uh, wij hebben, ik heb persoonlijk altijd wel uh, hem een goede speler gevonden. Hij is al wat langer bij ons. Uh, Staat hij op de lijst, ook zelfs vorig seizoen. Uh, op het moment dat hij, dat hij weg mocht bij Herakles. Alleen, hij koos toen voor Anderlecht. En toen hadden we voor hem al aan de deur geklopt. Is het ook belangrijk op dit moment dat je een fris gezicht erbij krijgt? Nou ja, dat, dat, dat is altijd wel prettig. Uh, ieder jaar dat je, dat je een aantal nieuwe mensen uh, bij een groep krijgt. Dat geeft toch weer uh, andere ideeën, andere kwaliteiten. Ik denk dat hij een speler is die... Uh, die ons weer wat verder kan brengen in, in aanvallend opzicht. Ja, gaat hij dat zondag al doen? Met andere woorden, ga je hem opstellen hoor. Hij zal wel bij de, bij de 18 zijn. Zou je het dan aandurven om met hem in de basis te beginnen? Ik durf alles aan. Is dat ja? Nee, ik zeg dat ik alles aandurf. Of ik uiteindelijk dat beslis, is een andere, andere vraag. Ja, maar kan je bedoelen? Hij heeft één keer meegetraind, morgen traint hij nog mee. Ja, maar uh, wat spelers, wat maakt niet uit? hij is fit. Uh, hij heeft vorige week bij Anderlecht uh, afgelopen weekend uh, 70 minuten gespeeld. Dus... Uh, Alleen maak je een keuze en dat ligt aan teamtactiek... en dat ligt uh, aan andere dingen om, om uiteindelijk wel of niet de keuze te maken. Ronald Koeman die het dus had over Armenteros, de nieuwe aanwinst van Feyenoord. Hancock trof die Armenteros in de Kuip. Ja, hoe hectisch zijn de afgelopen dagen geweest voor jou? Ja, wel uh, wel hectisch, uh, wel druk. Ik, uh, ik kwam uh, eergisteravond gisteravond en uh, ja, gisterochtend had ik dus uh, begonnen. Dus uh, had ik eerst een gesprek met, uh, met de trainer, alle kleren gepast... En, uh, ja, mijn nummer uitgekozen en, en uh, ja, dan de medische keuring in één keer. en allemaal papieren, contract tekenen, de interviews. Daarna nog gelijk door naar mijn appartement. En, dus dat ging wat door en door en door. Uh, uh, dus ja, maar dat is in ieder geval gedaan nu. En uh, ja, nu kan het mooi beginnen eigenlijk. Uh, ik heb vanochtend voor mijn eerste keer uh, meegetraind. Dus, uh, was dat was zeker leuk. Ja, dat was, dat was een mooie ervaring. Uh, de eerste, dat, is, dat, uh, dat haal je natuurlijk bij je. Natuurlijk. En, uh, Nee, we gingen vandaag rustig trainen en ja, over twee dagen naar de wedstrijd toe. Dus, uh... Kan je meedoen? Ja, ik kan meedoen. Ja. Ga ik meedoen? Dat zullen we zondag zien. <laughs> ja, want uh, je, je wilde hier natuurlijk graag komen spelen, maar je wilde wel even van tevoren een gesprek met Koeman. Hè? Van wat is hier met me van plan en wat, uh, wat zijn mijn opties hier? Ja, dat, dat lijkt me logisch als je een speler naar, naar een nieuwe club komt... Uh, dat je eerst dan uh, met de trainer praat en uh, even kijken wat, uh, hoe hij in, uh, in elkaar zit en wat hij over uh, jouw kansen denkt uh, bij de club. Wat is hier met je van plan? Uh, nee, zoals hij weet. Uh, kan ik gebruikt worden op meerdere posities? Uh, heb ik ook bij Eeraclus mijn laatste seizoen. Mijn beste seizoen speel ik eigenlijk in de spits. Daar uh, ja, spits is nu bezet. Maar als hij, als hij me daar nodig zou hebben met een blessure of wat dan ook, dan kan ik daar ook uit de voeten uh, voor de rest tijd vanaf links en vanaf rechts. Ik vroeg het net van: kan je meedoen zondag. Maar kan dat eigenlijk al? Uh, bedoel, je hebt één training meegemaakt, die doet morgen nog wat. Uh, kan je dan zou je meteen al in de basis kunnen starten. Kan zoiets op zo'n korte termijn? Ja, alles kan. Alles kan. Ik, uh, ik voel me goed. Uh, het is wel zo nu de laatste paar dagen met de, met de overgang heb ik, uh, heb ik wel minder getraind. Dus, uh, voor de laatst heb ik maandag getraind. En uh, ja, het is nu, uh, is nu weer uh, vrijdag. Dus uh, nee, het, zal, het zal zomaar kunnen alles kan. En het is wel een aardig potje hè, wat uh, op het programma staat. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, de eerste mooie wedstrijd. Dus, het uh, is Ajax. Uh, ja, ja, Ajax, ja, uit. Ja, Ajax uit. Ajax uit. Nee, inderdaad. Nee, Dus uh, we, zullen, we zullen het allemaal zien. Ik heb er in ieder geval zin in. Dat zei Armenteros. Teros. In die wedstrijd uh, kan de trainer van Ajax Frank de Boer... geen beroep doen op Sien-De Jong. De Jong blijkt afgelopen zondag tegen AZ te hebben gespeeld met een klaplong. De boer zag het gebeuren, maar had niet in de gaten dat het zo erg was. Nou ja, ik stond zoals gebruikelijk wel uh, even tijdens de warming-up langs de lijn. En... Opeens zag ik hem naar binnen joggen eigenlijk. Ja, het kan zijn dat er... Uh... Iets dwars zit in zijn maag dat kan, of in de darmen. Het kan zijn dat het materiaal niet goed was. Dus ik heb eigenlijk geen aandacht aan geschonken. Nou, terug, uh, eigenlijk. Als ik weer terug in de kleedkamer kwam. Uh, een paar minuten voor de wedstrijd. Uh, was uh, Pim van Dort bezig met uh, wat te kraken eigenlijk. Want ja, hij voelde zich uh, ja, niet helemaal uh, of 100%, maar uh, niet lekker in zijn rug. Een uh, raar gevoel. Ja, een beetje gemanipuleerd een pilletje gekregen, pijnstille. Uiteindelijk heeft hij de wedstrijd uit uh, kunnen spelen. Hij heeft ook gezegd, ja, ik heb niet echt heel veel last uh, ondervonden tijdens de wedstrijd. Dus ja, wij dachten eigenlijk gewoon dat er een uh, onwillig uh, spiertje of een uh, gevrichtje uh, zich afspeelde daar uh, in, uh, in het bosgebied. En uiteindelijk bleek het dus voor de zekerheid een uh, foto genomen te worden uh, de dag erna en uh, dat heeft de dokter goed gezien. Want, uh, bleek dus een klaplong te zijn. Hoe is het met hem? Goed, ik ben gisteren uh, langs geweest samen met een uh, collega hiernaast. Uh, ja, het ging goed. Hij moest uh, gistermiddag een uh, MRI of een foto maken. En als dat goed was, als er alweer sprake was dat er uh, herstel uh, in gang was gezet van de, uh, van de long... dan mocht die drain die erin zat, die mag uh, vandaag uit. En, uh, of gisteren al. Of gisteren al. Volgens mij mag hij vanmiddag naar huis toe. Nou, zondag geen Sim de Jong, geen van Rijn, ook geen Veldman. Kun je het allemaal nog opvangen? Ja, want als het goed is hebben we bijna overal dubbele bezetting. Die de kwaliteit hebben om dat weer goed te kunnen vervangen. Dus dat kunnen we zeker opvangen. En je maakt je niet snel zorgen, hè? toch? Nee. In het algemeen? Nee. Zo'n idee? Uh, maar die voortdurende interesse, ook in de eriksen wereld uh, die schorsingen, de blessures. Vind je het niet dat je een smalle selectie hebt? Of dat dat dreigt? Nee. wij hebben 21 uh, volwaardige eerste helftal spelers. Dus dan heb je alles dubbel bezet. Tenminste, en dan vergeet ik de keepers nog die zijn met z'n drieën. Dus we hebben eigenlijk 24 volwaardige eerste helftal uh, spelers. Dus we hebben eigenlijk nog eentje over... Uh, voor een uh, driedubbele positie. Nou, driedubbele bezetting. Heb je uh, AZ gehad? Je werkt maar twee dagen. Hè? Richting Feyenoord. Wat, wat doet Frank de Boer dan eigenlijk met zijn wat Nou, eigenlijk maar mogelijk... één dag, uh, eerlijk gezegd. Omdat je, uh... Morgen dus. Ja, want heb... vandaag uh, is het eigenlijk de tweede dag van een. Uh... Van, uh, na een wedstrijd, dat betekent dus dat het meestal de, de slechtste dag is om, om te trainen. Dus we hebben vandaar maar heel licht getraind met de internationals die eigenlijk meer dan uh, 45 minuten hebben gespeeld. De rest die uh, zeg maar minder heeft gespeeld, die heeft nog wat uh, extra's gedaan. Maar ja, je kon weinig uh, op tactiek trainen eerlijk gezegd. En, nou is het ook niet echt een, een verrassing hoe zij uh, zullen gaan spelen denk ik. Dus... In dat opzicht hoeft dat niet uh, echt speciaal, maar het is geen ideale voorbereiding, maar uh, daar heeft mijn collega ook last van volgens mij. Wat verwacht je zondag? Ajax Feyenoord, wat wordt dat voor wedstrijd? Nou, een hele belangrijke wedstrijd voor beide teams natuurlijk. Uh, wil je aanhaken uh, voor beide teams natuurlijk, want Feyenoord geldt natuurlijk helemaal uh, als je nog geen punten hebt. Maar voor ons geldt het natuurlijk ook. Je wilt bijblijven bij de koppositie. En nou, dan mag je geen punten verliezen. James Ingram met Jomo Bieder. Na een pauze van een paar maanden ontwakt morgen de Premiership uit zijn zomerslaap. Kampioen Manchester United begint met een uitwedstrijd tegen Swansea. De club van internationals Jonathan de Guzman en Michel Form. En Michel Form is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Uh, dat is uh, een lekkere begin uh, gelijk met, tegen Manchester. Uh, ja, dat denk ik wel. Dus, uh, Dan weet je ook meteen, uh, denk ik ook wel, ongeveer waar je staat. En we hebben een goede voorbereiding gedraaid... En we zijn natuurlijk al begonnen met Europa League. Ja, dus uh, het ziet er goed uit. En als je dan meteen tegen de kampioen van afgelopen seizoen begint. dan, uh, ja, dan weet je meteen, uh, ja, denk ik, waar je, waar je staat ongeveer. Ja, uh, begin van de week, even terug. Nederland zelftal. Jullie, uh, jullie zijn aan een training bezig. En dan zie je dat Jonathan Koesman geblesseerd raakt. Schrok je daarvan? Ja, sowieso. Uh, als je, ik zag niet direct wie er op de grond lag. Maar als je medespelers op de grond liggen. en ja, je merkt aan de reacties van de andere jongens dat het ernstig, eventueel ernstig is, dan, uh, ja, ik rende er meteen naartoe en toen zag ik dat het Jonathan was. En, uh, ja, dat, uh, ja dat, was, dat zag er wel even, was wel verschrikken. Alleen, uh, ik zag ook al vrij snel dat hij uh, bij Kennis weer was, dus uh, daar was ik wel blij om, maar dat we hem gaan missen, dat, uh, dat is één ding wat zeker is. Ja, hoe is het met hem? Ja, wel goed. Uh, lichte hersenschudding, maar uh, hij was vandaag weer op de club geweest, alleen, ja, dan merkt hij toch, als er veel... Um, als hij veel, ja, toch veel mensen om zich heen heeft, dat hij nog wel last heeft van, van zijn hoofd. Dus uh, nog wel last van hoofdpijnen. Dus hij moet gewoon uh, de komende week of tot tien dagen, geloof ik, uh, volledig rust ja, houden. Hoe belangrijk is hij in jullie team? Ja, hij heeft de afgelopen seizoen, denk ik, is hij een van de spelers geweest die de meeste wedstrijden heeft gespeeld in alle competities. En uh, met doelpunten assist. En hij was ook degene die altijd alle corners en vrije trappen nam. nam. En wat dat betreft is hij uh, heel belangrijk voor ons. Uh, en. Uh, ja, mede daardoor is hij ook international geworden en ik denk uh, dat hij ja, een van de, van de betere middenvelders is in ons team en gelukkig hebben we dit seizoen uh, nog een paar middeltijders erbij gekocht. Uh, ja. Dus dat we dat wel kunnen opvangen, maar uh, hij is een zeer belangrijke speler. Ja, hoe belangrijk ben jij in het team? Uh, nou, ik, dus alweer, ik word dus alweer in mijn derde seizoen, uh -huh. als, als eerste keeper, dus... Uh, ja, dat, uh, dat, dat was niet zomaar natuurlijk. En, uh, ik, heb eigenlijk, uh, ik ben er vanaf het begin bij geweest in de Premier League en ik denk dat ik wel uh, heb bewezen uh, dat ik wel belangrijk voor mijn ploeg kan zijn. En, uh, ja, dus ik denk dat, ik, uh, dat het sowieso belangrijk is als je een goede doelman in je team hebt en uh, ik denk uh, dat ik die rol wel goed vervul, dus uh, dat betreft ben ik ook wel belangrijk. Ja. Wat is het doel van Swansea dit seizoen? Ja, natuurlijk weer um, ja, erin blijven. Dat klinkt misschien een beetje raar omdat je afgelopen zin ja. de bent geworden. Maar laat ik zeggen, zo snel mogelijk gewoon naar de 40 punten. En dat is uh, ja toch een toch iets waar ja, wij uh, als je daar zo snel mogelijk bent, omdat dat in Engeland wordt gezien als als um, veilig zijn, zo snel mogelijk naar de 40 punten. En dan vanuit daar uh, weer hoger opkijken. Alleen. Uh, ja als je aankopen doet met als met Wilfred Boni erbij dan verwacht je wel dat, dat het wat misschien nog wel makkelijker gaat dan afgelopen seizoen maar goed ja elk team die probeert zichzelf sterker te maken en dat is ook wel gebeurd dus het is ja het is, het is moeilijk het is moeilijk te zeggen maar ja erin blijven is natuurlijk gewoon weer het doel alleen ja er is wel ja, de verwachtingen zijn wel hoger dan dan afgelopen jaar omdat we, ja, dat iedereen toch weet wat we kunnen en ik denk dat we dit seizoen weer sterker zijn dan de afgelopen seizoenen dus ja. Je zei al, Bonnie kwam erbij. Ligt hij goed in de groep? Ja, ik moet zeggen, die past zich heel makkelijk aan. Hij uh, is een hele open jongen ook. En hij, hij, de eerste wedstrijd, de oefenwedstrijd die hij heeft gespeeld, ging hartstikke goed. En in combinatie met Michu, die afgelopen seizoen 32 doelpunten heeft gemaakt. En uh, zijn eerste officiële wedstrijd tegen Malmö hier thuis... Uh, scoort hij meteen twee keer en heeft hij een assist en ja ik denk dat die, uh, dat, dat dan heel, heel belangrijk voor hem zelf was om meteen al te beginnen met met doelpunt te maken waar hij goed in is en ja. uh, zeg maar de understanding met de spelers uh, ja dat loopt ook hartstikke goed dus uh, ja, ik denk uh, dat, het, uh, dat ik nu al kan zeggen dat het een stek is. Ja. Jullie spelen dit jaar voor het eerst ook Europees. Uh, komende ja. week tegen, in de play-offs voor de Europa League tegen Petro Loel, uh, De ja. club die Vitesse uitschakelde. Uh, Europa wil je ook ver komen of is dat een bijzaak? Nou ja, je wilt wel. Uh, Swansea is de afgelopen twee jaar toch wel op de kaart gezet, denk ik. En uh, dat wil je ook gewoon uh, ja, uitbreiden wat dat betreft. En, en ook gewoon voor het team uh, denk ik dat het goed is om, om uh, ja, het Europees voetbal te halen... Om ...om ons toch verder door te ontwikkelen. Uh, er zijn toch, aantal, ja, toch redelijk veel jongens die nog nooit Europees voetbal hebben gespeeld. Dus uh, dat is uh, belangrijk voor ons als groep, maar ook als, als, als, als club, als land, uh, Wales. En uh, daarom denk ik dat we ja, eigenlijk uh, vanaf moment 1 dat we tegen Malmö begonnen... Uh, ...hebben we denk ik, laten zien dat we graag in, in, in, uh, in groepsfase terecht willen komen. En ik denk dat we daar ook echt uh, goede kans op maken. En, ik heb met Utrecht een uh, hele mooie groepsfase meegemaakt een uh, aantal seizoenen geleden. En, ja, dat zou gewoon hartstikke mooi zijn. En dat, dat, dat zeg ik ook tegen de jongens. En ja, je merkt gewoon dat, de, de, dat die honger zeg maar, er is om, om weer ja, wat, een nieuwe fase met Zandje in te gaan. En uh, ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Ja, uh, wie wordt kampioen in uh, Engeland, Michel? Ja, uh, dat, is, dat is moeilijk. Uh, uh, ik, ja, Man United is natuurlijk een van de favorieten meteen. Uh, afgelopen seizoen kampioen. Maar nog niet heel veel versterkingen. Uh, Man City, nieuwe trainer. Uh, Man United, natuurlijk ook een nieuwe trainer. Dus dat is ook, denk ik ook wel anders. Uh, Chelsea met Mourinho weer terug. Um, Liverpool heeft zich flink versterkt. Uh, ja, er <laughs> zijn zoveel goede ploegen. Maar uh, ik denk dat het toch wel weer tussen uh, City, United en Chelsea zal gaan. Ja, ja. Maar voor United wordt het natuurlijk extra morgen, uh, moeilijk als jullie gewoon morgen winnen. Hè? Ja, kijk, hun uh, weten. Uh, en, en, en, ja, en weten wat er te doen staat, ik bedoel, het afgelopen twee seizoen hebben we het heel moeilijk gemaakt, thuis en uit. Maar en, uh, het mooie is uh, met Everton, die heeft, het, hij heeft twee keer van ons gewonnen, dus op dat betreft weet hij ook wel hoe hij ons moet stoppen. Maar goed, uh, het is een hele wedstrijd op zich en ja, het is de allereerste wedstrijd, wij, wij uh, zijn er klaar voor, uh, Man United, uh, ja, die heeft toch een beetje een stroeve voorbereiding gehad, dus, wat dat betreft uh, ja, denk ik uh, is dit niet het meest fijne uitwedstrijd om mee te beginnen. En, uh, ja, we zullen zien. Het wordt in ieder geval een mooie pop. dat denk ik wel overtuigd. Oké, okay. uh, veel succes morgen, Michel voor hem ja. en uh, bedankt. Super, fijne avond. Hoi. Uh, ook in Spanje morgen de eerste wedstrijden. Uh, natuurlijk zijn Barcelona en Real Madrid de titelkandidaten. Daarachter een heel flink aantal ploegen die gaan strijden om plek drie. En een daarvan is Sevilla. En daar speelt het virus Maduro. Uh, het virus is dat de inzet van dit seizoen, de plek achter Madrid en Barcelona? Jawel, jawel. Dat hebben wij. Uh, ik denk dat wij samen met uh, Atletico, Valencia, misschien Malaga uh, wel kunnen strijden om, uh, om deze plekken. Ja, hoe saai is dat eigenlijk? Van tevoren weten dat het kampioenschap er niet in zit. Ja, saai. Ja, het, is het klinkt misschien wel gek, maar eigenlijk is het voor de club het belangrijkste is dat wij Champions League voetbal halen. Kampioen is natuurlijk uh, mooi, maar we zijn nu eenmaal realistisch. En als je nu kijkt naar de teams van Barcelona en Real Madrid, die zijn denk ik uh, superieur eigenlijk bijna aan elk team in de, in de wereld. Zou er bijna in elke competitie competitiekampioen worden, denk ik. Ja. En ja. dat is alleen het geld wat daar zit? Ja, dat denk ik wel. Uh, Grotendeels. Ik denk dat dat verschil gewoon met, uh, veel te groot is met, uh, met de andere clubs. Uh, kijk wat ze uit kunnen geven en wat wij kunnen uitgeven, bijvoorbeeld. Daar zit gewoon een groot verschil tussen. Als je hoort bijvoorbeeld dat Real Madrid al uh, over de 100 miljoen wil betalen voor een speler. En dat kennen wij bijvoorbeeld niet. Nee. Ja. Uh, er is wel veel veranderd bij jullie. Uh, Negredo en Navas zijn naar Manchester City gegaan. Hoe belangrijk waren zij voor jullie? Ja, natuurlijk wel belangrijk. Er waren twee Spaanse internationals. Maar we hebben ook wel goed, uh, goed ingekocht, goede vervangers gehaald. Um, Gamero van Paris Saint-Germain. En uh, een paar goede jonge jongens die, uh, die het goed doen tot toe in, de, in de voorbereiding. Dus uh, ik denk dat het wel... Dat uh, klinkt misschien geen gegeven, maar dat het wel wordt. Ja, ja. Op wie moeten we letten bij jullie? Ik denk op Marco Marin. Die is gewoord van Chelsea. En die speelt echt heel goed in, uh, op de nummer 10-positie eigenlijk. En die speelt echt heel goed. heeft een hele goede voorbereiding gehad eigenlijk. En wat is jouw doel? Uh, wanneer is jouw seizoen echt geslaagd? Ja, als ik uh, heel veel heb gespeeld in ieder Ik wil voor mij is het belangrijkste om lekker uh, een uh, goede wedstrijd te spelen in, in de van. Het is gewoon een hele mooie competitie. En uh, ja, zoveel mogelijk wedstrijden natuurlijk pakken. Okay. Team, doel wil ik ook de Champions League halen, natuurlijk. en als speler zoveel mogelijk spelen. Ja. Uh, transfer, uh, weggaan bij Sevilla. ben je daar ook mee bezig of helemaal niet? Mm, nou, ik ben er niet echt mee bezig, maar natuurlijk haal je altijd je uh, oren open en je ogen natuurlijk ook. Kijk wat er om je heen gebeurt natuurlijk. Uh, je moet natuurlijk alle opties uh, goed, be goed bekijken. Want in het, uh, in het voetbal weet je eigenlijk nooit wat er kan gebeuren. <laughs> dat is vorige week ook met andere spelers gebeurd. Die werd in één keer verkocht ook, plotseling. En um, ja, dat, weet je, dat weet je nooit eigenlijk in Spanje. Spanje is eigenlijk <laughs> wel een uh, politiek land. Met, met dat, zeg maar gezegd, met, uh, met presidentverkiezingen en daar moet je natuurlijk wel altijd uh, voor openstaan eigenlijk. En je moet wel altijd attent zijn. Ja, en het Nederlands zelf al, uh, denk je dat je nog in beeld bent, een beetje? Nou, nah, dat weet ik niet. Ik denk het persoonlijk niet, moet ik zeggen. Uh, ik denk dat de, de Bondskoos wel aardig uh, ideeën heeft. En, uh, maar ja, je weet maar nooit. Je weet maar wat iemand is. Zelf gewoon, gewoon goed presteren. En dan misschien het met het ooit gewoon kaarsje komt. Maar ik denk dat het wel heel moeilijk wordt. Ja, jullie beginnen uh, aanstaande zondag om 11 uur s'avonds thuis tegen Atletico Madrid. Wat is dat voor tijd, 11 uur s'avonds? Ja, dat is uh, slaaptijd, hè? dat is bedtijd. Nee, maar het is wel een hele rare tijd, ja. Um, eigenlijk vindt het enkele team dat natuurlijk uh, idealiteit om te voetballen. Ze spelen gewoon eigenlijk gewoon in de nacht nog. Dus ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op En Atletico is natuurlijk meteen een van de uh, concurrenten van jullie. Ja, daarom dus daarom willen we beginnen, direct uh, willen we winnen. En dan hebben we natuurlijk uh, direct drie punten meer. En dat kan misschien wel, uh, mentaal kan het wel een goede stap zijn. Dus, uh, het is een directe tegenstander, directe rival. dus uh, die willen we willen direct winnen. Het weer eens bedankt en veel succes zondag. Dank u wel, dank u wel. Een jaar geleden was hockeyster Willemijn Bos de Slemiel van de Nederlandse Olympische ploeg. Vlak voor het begin van het Olympisch toernooi scheurde ze de voorste kruisband in haar linkerknie. Maar na een operatie en een langdurige revalidatie is ze weer terug. Met Oranje speelt ze morgen op het EK de eerste groepswedstrijd. Ierland is dan de tegenstander. En ongetwijfeld gaan haar gedachten dan even terug naar Londen, een jaar geleden. Ja, dat weet ik zeker nog wel, wat er een jaar geleden gebeurde. Nee, ja, het, uh, het is nu voorbij. Weet je? Het is gebeurd en uh, ik heb het achter me gelaten. en ik ben, nu weer, ja, ik ben er weer bij en daar gaat het nu om. Heb je nog vaker gedacht de laatste tijd? Nou, af en toe. Het is gewoon uh, af en toe ook. Ja, dan, dan val je op, een, op eigenlijk op dezelfde manier als toen. En dan denk je, ja, waarom... maar nu gebeurt er niks. Wat, wat was dan het moment dat het dan wel moest gebeuren? Maar ja, je, denk, je denkt er gewoon af en toe aan. En uh, nou ja, als je naar je knie kijkt, dan zie je, er, dan zie je ook het litteken nog zitten. Dus, dus het is niet helemaal, uh, helemaal verdwenen. Maar het is meer aan denken van, ja, dat is gebeurd. Mm -hmm. En zo is het nou helemaal. Je hebt de eerste wedstrijd toen bij Lara gespeeld, hè? Hoe ging dat toen? Ja, dat was, toen, kon ik alleen maar, toen kon ik alleen maar blij zijn met het feit dat ik weer op het veld mm -hmm. stond. Dus dat, uh, ja, hoe ging dat? Ja, dat was gewoon, iedereen was ook iedereen was zo blij dat je mm -hmm. er weer bent. En je hoort alleen maar mensen, oh, het is zo fijn dat je er weer bent. Oh, wat goed dat je er alweer staat. Dus dat, ja, dat was gewoon echt alleen maar genieten en... Dat, dat je weer, dat je niet meer op zondag langs de lijn hoeft te staan. En, en denk. Ja, kom op, jongens, kom op, kom op. En ik kan niks doen en ik mag niks doen. En ja, op het moment dat je er dan weer tussen staat, dat is gewoon echt, dat is echt een beloning voor alles wat je ervoor hebt gedaan. En wanneer kwam het net zelf weer in beeld? Of in jouw gedachten? Uh, nou ja, ik heb gewoon best wel goed contact met Max gehad. gewoon gedurende mm. de hele reputatie. En met de medische staf van Nederlands Elftal. En wel heel bewust dus niet daar niet bij, bij de medische staf van Nederlands Elftal gerevalideerd, maar bij andere mensen. die mm. wel heel goed contact met hun hebben gehouden. Echt uh, bijna een wekelijks, twee wekelijks. gewoon update mm. gaven. van nou, het is zover. Toen ik eenmaal bij de club was, was het gewoon. ga gewoon lekker daar hoekje. En dan. Uh, af en toe ging ik dan wel naar Nederlands Elftal om te testen. Weet je, dat soort dingen. En. Ja, toen kwam er op een gegeven moment, ja, ga je dan weer aansluiten. En dat was voor mij was het toen de, zeg maar, playoffs be begonnen. En mm -hmm. wij natuurlijk eerst voor twee weken wel in de playoffs zaten. En dan traint de rest die niet in de playoffs zitten, die traint door met de Nederlands Op het moment dat wij uitgeschakeld werden, ben ik daar gewoon aangesloten. En, en wij gedurende de World League, dat er, uh, degene die niet naar de World League waren, ja. hebben wij ook verder gewoon doorgetraind. En um, ja, doen dus en toen op het moment dat op 8 juni de voorbereiding op de EK begon, ben ik gewoon volledig aangesloten bij het Nederlands en toen dacht je van, nou, uh, ik ben benieuwd of ik erbij zit. Nou, ik vond het wel even spannend toen ja. uh, de, de selectie bekend werd gemaakt. Ja, het was, uh, je verwacht bepaalde dingen van jezelf. En je moet gewoon wel even je, je ritme vinden. Mm. Ook in Nederlands-Elftal wordt er gewoon anders getraind. Andere, andere, toch wel een beetje een andere speelwijze is er uh, ingevoerd. Ja, daar moet je dan even aan wennen. En zij zijn al een tijdje bezig daarmee. Ja. En je moet daar instromen op het moment dat, het, dat de trein al rijdt, zeg maar. Je, de, de eerste paar stations zijn al geweest, mm. die stations die moet je inhalen. Ik denk dat die uh, selectie ook een beloning is voor je revalidatie... voor het harde werken wat je gedaan hebt. Ja, zeker. Ja, ik zei ook, uh, ook tegen mijn ja. Zei ik van, ja, het is echt wel een beloning voor alle uren... die je ja. in je eentje in de sportschool bij hun hebt doorgebracht. En, uh, en de uren die ik met hun op het veld heb gestaan. En in mijn eentje, mm -hmm. ja, in mijn eentje weer van de achterlijn... ja hoor, dan gaan we weer. <laughs> Weet je, dat, dat, of in je eentje aan je krachttraining beginnen. Het is gewoon heel, heel alleen en heel eenzaam. En dat is op zich zeker een beloning... voor het feit dat je nu eigenlijk een jaar later... Toch gewoon naar een toernooi gaat. Tot slot, uh, Willemijn. Uh, denk je ook dat je gaat spelen in, uh, in Boom? Ja, ik denk zeker wel dat ik ga spelen. Het is, uh, het is, ja, weet je, de, tegenwoordig is het natuurlijk met hockey, zo dat je interchange. En er wordt gewoon doorgewisseld. We mm -hmm. hebben nu alle oefenstrijden gaan eigenlijk op een, op een wisselschema. Dus daar zit niet eens, daar zit gewoon op tijd. En dan is het gewoon de volgende uh, ingeroeid. En, ja, en ik denk ook dat het daar ook wel een beetje die kant op zal gaan. Dus ik ga ook zeker wel spelen. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. En dat zei ook Willemijn Bos in gesprek met Tim Steens. Het duel tussen Nederland en Ierland is morgen vanaf 6 uur te volgen... op deze zender Radio 1. Morgenavond ook een soort van derby in de Eredivisie. Een derby van het noorden tussen Cambuur-Leewarden en FC Groningen. Voor de coach van de Friese club, de Dwight Lodewegens, is het duel speciaal. Want hij heeft nog een verleden bij Groningen. Ik heb het eerste jaar met... Uh... Dat was het eerste volle jaar van Robben, Hoogstraten die kwam. Kruiswijk hebben we laten debuteren. Het eerste jaar hebben we naarmate het jaar voor de dag, beter aan voetballen gegaan. We zijn erin gebleven, dus dat was toen ook al heel wat. Hè, met toch jeugd inpassen met een groep die uit zo'n zo toenmaals die totodivisie kwam. Maar toch handhaven, nou, dat, was wel, dat was wel leuk. Het tweede jaar is het niet goed gegaan. Ik kreeg ook van alles tegen en, uh, en, en heb ook bestuurders gehad. En ik zal daar best wat dingen verkeerd in hebben gedaan. En dat, nou ja. Maar dat is bij mij niks blijven zitten. Nee, helemaal niet. En dat is inmiddels ook alweer twaalf jaar geleden. En uh, ja, nou net onder het mom van waar ik net zei. Als je het maar lang genoeg doet, gebeurt het je. En, dan moet je maar gewoon een plekje geven en dat is ook zo. Die tegenstander van morgen heeft zes punten aan twee wedstrijden. Je hebt er één. Is het... Uh... Zoals het heet, snakken naar de eerste zeven. Nou, snakken wel. Ja, natuurlijk. We willen hartstikke graag winnen. Wat ik begrepen heb, is dat we hier ook een volle bak morgen weer hebben. En uh, mensen ontzettend enthousiast. Dus ja, dat zou mooi zijn om onszelf te belonen, maar ook de, de mensen langs de kant heen. Wat komt je tekort nog? Nou, wij, uh, als ik nou gewoon die twee wedstrijden kijk die we gespeeld hebben... we komen een goal tekort uh, tegen NAC. Dan is er dus ook niks aan de hand dan... Uh, uh, dus, dus, dus, het is ook een beetje volwassen worden. Hè. Het is volwassen worden in. Ja, Jupiler League daar staat er algemeen bekend omdat het in één hoog tempo gaat. En in Eredivisie heb je wat meer wisselingen. Ze zijn op zoek naar. En als die tempowisseling, de versnelling dan komt, dan gaat het ook heel snel. Nou, ik denk dat wij daar zelf, als wij de bal hebben, ook aan moeten wennen. Hè. Zo van, uh, nou, dat is een leerproces. Daar zitten we middenin. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. We krijgen nu de eerste, hè. de eerste van een reeks wedstrijden: de slag van het noorden. Ja, geweldig is dat. Hè. Ik, bedoel, met, met, ik weet wel, met Groningen, met Herenveen, waren er allerlei ludieke acties hè, rondom supporters. Maar dan weet ik niet of dat hier ook gaat gebeuren. Maar het is wel mooi natuurlijk dat dat weer een ere hersteld wordt, hè, die wedstrijden. Dat zegt het publiek hartstikke veel. En dat geeft ook de charme hier aan het voetbal. Dwight Lodeweg is de trainer van Cambuur. We worden hem in gesprek met Rob Fleur. En die sprak ook met de Groningse doelpun, doelman van de Friese club. Als een echte Groninger, Leonard Nienhuis tegen FC Groningen moet spelen, wat doet het met hem? Ja, het doet me alles niet zoveel. Ik heb natuurlijk wel een verleden bij Groningen, alleen uh, ja, ik zit nu lekker bij Cambuur. Ik heb het heel prettig naar mijn zin. En uh, ja, als morgen de fluit signaal gaat, dan uh, staat er maar één ding voor op en dat is Cambuur. Is het niet zoiets van ik zal Joost wat laten zien FC Groningen? Natuurlijk, ah, je mocht niet, uh, niet van niks naar weg natuurlijk, uh, transfer vrij. Uh. Dus natuurlijk, je wil je bewijzen. Alleen om nou echt. Uh, Echt te laten zien dat ik, dat ik denk van, uh, kijk, uh, jullie hadden mij moeten houden. Nee, dat gevoel heb ik niet. Hoe moeilijk is het voor jullie in de Eredivisie? Moeilijk? Uh, oh, ik denk dat het, dat het op zich wel meevalt voor ons. Uh, het is anders voetballen. Als je ziet uh, dat we gewoon wel mee kunnen voetballen. En uh, alleen dat het laatste stukje uh, nog ontbreekt. Uh, ik denk als dat, uh, als dat uh, gaat lopen, ook het laatste stukje, en die goals. Dan, uh, dan kunnen we er heel wat moois van maken. Nou komt Groningen op bezoek. Je hebt het volle pond Twee gespeeld 6. Een aardig doelsaldo. Wat betekent dat voor jullie? Um, well, niet zoveel, denk ik. Hij uh, moet gewoon ons eigen spel spelen. En, uh, je ziet ook, wij hebben ook nog maar twee doelpunten tegen, De eerste wedstrijd 0 houden. Dus je ziet dat het vredig gewoon goed staat. Dus ik, uh, ja, Voor die doelpunten ben ik niet zo, niet zo bang voor Groningen. Alleen uh, ja, het laatste stukje van ons moet even gaan lopen en dan, uh, ja, dan kan er gewoon iets heel moois gebeuren. Dat was uh, Leonard Nienhuis, de keeper van uh, Kambuur. Morgenavond is die wedstrijd om kwart voor zeven in Leeuwarden. Kambuur tegen FC Groningen. Kwart voor zeven is er ook PSV tegen Goahead Eagles. Kwart voor acht, LKC AZ. En kwart voor negen, Roda Vitesse. En nek tegen Pek. Uh, NEC moet ik zeggen, tegen Pek Zwolle. Uh, even kijken, we hebben nog uh, de Eneco-tour. Lars Boom behoudt daar de leiding. In de vijfde etappe, een tijdrit over het ruim 13 kilometer... werd Boom tiende op 20 seconden van de ritwinnaar Sylvain Javanel. Javanel klom daardoor naar de tweede plaats. Die heeft nog maar 4 seconden achterstand op Boom. En verrassingen op het toernooi van Cincinnati. John Isner schakelde daar in de kwartfinale Djokovic uit... en Andy Murray ging onderuit tegen Thomas Berdig. Juan Martín Del Potro bereikte de laatste vier wel... En nog wat uitslagen in de Eerste Divisie. De Jupiler League. Excelsior, winnen 2, 1-2. Dordrecht, Almere City, 2-1. Helmansport en Graafschap, 1-1. MVV versloeg Jong Ajax met 1-0. En Telstar won met 3-0 van Eindhoven. Betekent dat Dordrecht met de volle winst. 9 uit 3 aan kop gaat. gevolgd door Telstar en MVV met 6 uit 3. Einde van deze NOS Langs de Lijn. Pieter van der Wielen zit klaar voor met het oog op morgen. En morgenmiddag zijn we weer terug met het Sportforum. Half vijf dan. Volgende Langs de Lijn.